De overstromingen in Thailand hebben wijken in het noorden van de thaise hoofdstad Bangkok bereikt. Er zou zo'n halve meter water staan. De overstroming was onvermijdelijk, doordat de regering gisteren besloot om sluizen ten noorden van de hoofdstad open te zetten. En dat was nodig omdat de druk van het water op de sluizen te groot was geworden. Premier Shinawatra had de 15 miljoen inwoners in Bangkok opgeroepen om belangrijke spullen naar hoger gelegen gebieden te brengen. In Thailand en ook buurland Burma zijn de ergste overstromingen in tientallen jaren. In Burma zouden zo'n 60 mensen worden vermist. Huizen en een klooster zouden door het water zijn weggeslagen. De A2 bij Eindhoven is richting Den Bosch afgesloten na een groot ongeluk. Bij het ongeluk waren twee vrachtwagens en meerdere personenauto's betrokken, zegt de politie. De toedracht is nog onduidelijk, ook is niet bekend of er gewonden zijn. Tussen de knooppunten Leenderheide en De Hocht is de A2 dicht. De Nationale Overgangsraad van Libië verklaart morgen officieel dat het land is bevrijd. Nu oud-dictator Muammar Gaddafi is gedood. De leider van de overgangsraad, Jalil, heeft dat bekendgemaakt. Jalil Gaddafi werd gisteren volgens de autoriteiten gedood... toen er na zijn arrestatie een vuurgevecht uitbrak. De precieze toedracht is onduidelijk. Op veel plaatsen in Libië is tot diep in de nacht feest gevierd. En ook vanochtend waren vreugdeschoten te horen. Volgens interim-premier Gibril is het uitroepen van de bevrijding morgen een signaal om te beginnen met het installeren van een nieuwe regering in Libië. Die moet een nieuwe grondwet opstellen en de eerste democratische verkiezingen in 42 jaar voorbereiden. De huizenprijzen zijn vorige maand met 2,9% gedaald. vergeleken met een jaar geleden. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek en het kadaster. De daling ligt een fractie lager dan een maand eerder. In augustus daalden de huizenprijzen nog met 2,3%. Het CBS ziet ook grote regionale verschillen. Dan zie je bijvoorbeeld dat in steden zoals Den Bosch 6% procent prijsdaling is geweest. Emmen ook 6%, procent. Flevoland 6%. Procent. Terwijl in Utrecht en Rotterdam de prijzen alweer stijgen. Dus die verschillen zijn groot regionaal. En gemiddeld gaan de prijzen van alle soorten woningen omlaag... die van twee onder één kapwoningen dalen het snelst. De stroomstoring die vanochtend een deel van de Betuwe heeft getroffen is voorbij. Rond zeven uur vanochtend kwamen zo'n 100.000 huishoudens... in het gebied rond Tiel en Geldermalsen zonder stroom te zitten. Oorzaak was een brand in een verdeelstation... De stroomstoring had ook gevolgen voor het treinverkeer. Op het traject tussen Geldermals en Den Bos konden geen treinen meer rijden. Inmiddels rijden de treinen weer volgens schema. Het is de derde keer in vier jaar dat Tiel en omgeving door een grote stroomstoring worden getroffen. Dan is het weer nog zonnig, het blijft zo goed als droog en het wordt een graad of 11. En ook morgen zonnig en ongeveer 11 graden. ANWB ah, Verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat tussen Eembrugge en Hoevelaken 5 kilometer file. En u hoort het, hoort het al in het nieuws. Er is een ongeluk gebeurd bij Eindhoven op de A2 in de richting van Den Bosch. De weg is dicht tussen het knooppunt Heide en het knooppunt De Hoogt. Op de A2 staat er daarom 2 kilometer file. Op en op de Randweg loopt het ook vast. Dan hebben we het over de N2. De A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en Knopput Lunette 7 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is nog dicht en door die file staat het vast op de A28 naar Utrecht voor Knopput Rijnsveert 7 kilometer. Door het ongeluk bij Eindhoven ook viel op de A67 vanuit Venlo tussen Gelderop en Knopput Heide 2 kilometer. Bij iWish Groeneveld krijg je nu tot 200 euro korting op een multifocale bril. Oh, okay, ja. En als je niet aan de glazen kunt wennen, mag je ze gratis omruilen. Tot 200 euro korting op een multifocale bril. Dat zie je alleen bij iWish Groeneveld. Ook dit jaar weer door het publiek verkozen tot beste optieketen. Oh, dat is niet mis. Een echte baas bepaalt zelf uit welke kerstgeschenken zijn medewerkers kiezen. Tint -tint -tint -tint -tint -tint. Als u meer tijd wilt vrijmaken voor uw gezin en wilt weten of dat kan met uw maandlasten, toets 1. Als u en uw partner gaan scheiden en u wilt weten wat de gevolgen zijn voor uw pensioen, toets 2. Tegenwoordig kunt u veel financiële zaken zelf regelen, maar soms heeft u liever persoonlijk contact en deskundig advies. Bel dan uw preferred banker, een eigen adviseur wanneer u dat prefereert. Dat is Preferred Banking Anonu. ABN AMRO, de bank Anonu. Je kerstgeschenk kies je lekker zelf uit. Toch? Radio 1. TheGids.fm. Met Felix Meulers. Goedemorgen. Alles en iedereen heeft inmiddels gereageerd met de dood van Gaddafi. Over zijn eveneens gedode zoon Mutassim, daar hoor je veel minder over. En zelfs zijn hartsvriendin Talita zwijgt als het graf. Ter zaken dan maar. Ingehouwe kun je niet wonen. De puinhopen van paars of Van Dalen gaan betalen. Drie voorbeelden van framing. Politieke boodschappen die de tegenstander in het debat vastzetten. Hoogleraar bestuurskunde Hans de Bruin schreef een boek... over de macht van taal in de politiek. Hij is zo hier. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid... wordt door de rooklobby beschouwd als een trouwe bondgenoot. Artsen spreken met afschuw over haar beleid. Ze heeft het rookverbod voor de kleine horeca op... en campagnes om mensen van het roken af te helpen worden stopgezet. Zembla legt de nauwe band tussen de minister en de tabaksindustrie bloot. En 50.000 kunstobjecten online. En de webwereld van goudbelegger en financieel analist Willem Middelkoop. Volg deze uitzending in beeld en... surf naar degids.fm De, de Libiërs verkeren vandaag nog altijd in een roes. Ze zijn nu echt voorgoed verlost van hun dictator. Gaddafi is niet meer. Maar dit is ook de dag waarop een nieuwe toekomst begint. En wellicht wordt dat een democratische toekomst met echte verkiezingen. Het zal nog een lange weg te gaan zijn... Bij de buren zijn ze inmiddels zover. De Tunesische president Ben Ali werd verdreven... en zondag worden voor het eerst in decennia... vrije verkiezingen gehouden. Ruim 110 partijen met 11.000 kandidaten... strijden om 218 zetels. In de studio in Amsterdam zit Farid Tabarki. Hij is directeur van onderzoeksbureau Zeitgeist... en zoon van een politiek vluchteling uit Tunesië. Meneer Tabaki, goedemorgen. Een hele goedemorgen. Denkt u dat de buren de Libiërs in de toekomst... ook nog eens een keer naar de stemmen zullen gaan? Nou, Dat lijkt mij vrij onvermijdelijk als we kijken naar de beelden van, uh, van gisteren. Uh, kijk, democratie is geen makkelijk proces. Dat zien we ook in andere landen waar op dit moment nog steeds wordt gevochten. Uh, maar dat er iets heel bijzonders uh, ten zuiden van de Middellandse Zee... wat toch eigenlijk onze buren zijn, uh, aan, aan uh, wat daar gebeurt, dat is uh, echt ongeveer. En dat overmorgen voor het eerst, uh, naast eigenlijk Libanon, waar ook relatief vrije verkiezingen worden gehouden, in een ander Arabisch land verkiezingen plaatsvinden, dat is uh, heel groot nieuws. En wat zijn dit voor verkiezingen in Tunesië? Gaat het om de vorming van een nieuwe regering? Nou kijk, het, het, uh, het gaat om een vorming van een constitutionele raad. Dus eigenlijk wordt er nu een raad gevormd die een uh, grondwet gaat schrijven... en eigenlijk gaat bepalen hoe de staatsinrichting van uh, Tunesië eruit gaat zien. Dus dan moet je denken aan hoeveel macht krijgt straks een parlement... wat voor rol komt er een president en zo ja, wat voor rol krijgt zo'n president. Dus eigenlijk het uitdenken van, uh, van een soort raamwerk... van hoe die democratie moet gaan functioneren. 110 partijen en 11.000 kandidaten... Zien de Tunesische kiezers met dit gigantische aanbod de bomen nog wel door het bos? Nou, dat is een hele goede vraag. Uh, want er zijn een aantal hele ingewikkelde dingen natuurlijk. Kijk, één wat, ik echt, wat we niet moeten vergeten is... dit is, U zei het zelf ook in de introductie. In januari is Ben Ali uh, met de staart tussen benen gevlucht naar uh, Saudi-Arabië. Um, uh, maar burgerschap is niet opeens wat je zomaar introduceert. Dus, uh, dus ja, het land en Tunesië zijn bezig met het vinden van een mening. Uh, want die hadden ze daarvoor niet. Want je had geen mening nodig. En als je die had, dan ging je de gevangenis in. Um, dus überhaupt is men bezig... Met meningsvorming. En daar binnen die meningsvorming heb je dan ook nog een keer ongelooflijk veel kandidaten en politieke partijen. die, uh, ja, die nu uh, om de gunst van de kies proberen te vinden. Dat is uh, vrij ingewikkeld met zoveel kandidaten. En hoe voor de partijen dan campagne? Zijn er televisiedebatten? Gaan de politici de deuren langs? Hoe werkt het? Nou, kijk, het belangrijkste wat ze hebben. Het is, het is verboden om uh, reclame te maken uh, uh, in, de, in de media. Uh, omdat dan, nou, weet je, dan was er de kans dat een rijke partij of een buitenlandse financier. een partij ging financieren die overal grote banners ging ophangen. Uh, dus dat is geen manier. Om, om, je, om je standpunten over, uh, over het voetlicht te krijgen. Het zijn eigenlijk twee belangrijke manieren. Uh, op straat wordt, uh, wordt met pamfletten gewerkt. Dus er worden pamfletten ja, heel, heel, heel mooi ouderwets eigenlijk. Ik, bedoel, ik ben zelf niet van, van een vrij jonge leeftijd... maar ik kan me voorstellen dat dat vroeger ook zo ging in, in Nederland of in Europa. Maar er worden pamfletten rondgedeeld. Uh, en die worden op, uh, op, op muren, uh, op muren uh, ge, uh, geplakt. En daarnaast wordt uh, um, op twee televisiezenders elke avond... Uh, ja, een soort blokje politieke partijen. En dan mag een kandidaat van een politieke partij drie minuten te lang vertellen waar hij of zij en zijn partij voor staat. En dat is wel uh, op zich wel grappige televisie. En hoeveel grote partijen zijn er eigenlijk? Nou, kijk, ik bedoel, er zijn ongeveer uh, 10 aan 15 uh, partijen... waarvan je kan zeggen van, nou, die hebben een bewezen achterban... of die hebben iets van een verleden... waardoor je wel eigenlijk uh, een, die een vrij goed verhaal hebt. En daarnaast, naast die partijen heb je een aantal individuen... die, uh, ja, independents, dus onafhankelijke... die uh, vanwege de positie in de samenleving en de maatschappij... ook wel kans maken om een, uh, ja, een onafhankelijke zetel in die, in die raad uh, te bemachtigen. En als u dan eens drie partijen zou, zou moeten noemen, welke zijn dat? Uh, nou goed, we, we, we hebben natuurlijk sowieso de, de, de, de islamisten... Uh, um, die waarschijnlijk de, de, de meerderheid gaan krijgen. Waar ik zelf uh, zeer, zeer enthousiast over ben... maar dat, ik weet niet of zij, de, of, of, of, of, of zij het gaan halen... is de, is de, is de Democratic Monitors Poll. Uh, dat is een partij die zich bijvoorbeeld heeft uitgesproken... voor de vrijheid van meningsuiting uh, ten tijde van uh, vorige week... was er een rel rond een film, Persepolis. Die werd vertoond op de Tunesische televisie. En daarin uh, nou, wordt onder andere iets over de islam gezegd... en daar uh, gingen veel... Uh, Tunesisch en Tunesische partijen van over de zijk En dat, dat was een partij die, uh, die zei van... nou jongens, uh, mogen we een keer eigenlijk zeggen wat, wat, wat we willen? Zullen we wat volhouden? Dus, uh, dus nou ja, van links naar rechts. Als je ook kijkt naar de staatjes en naar de, naar de partijen kijkt... wat interessant is, is dat je eigenlijk een hele grappige verdeling... of een hele nette verdeling ziet met partijen die meer rechts georiënteerd zijn... Uh, wat partijen die liberaal georiënteerd zijn partijen die links georiënteerd zijn. En als je zo kijkt naar, als je die zo groepeert, die ongelooflijke hoeveelheid... dan zie je eigenlijk dat er een best wel mooie verdeling is tussen... tussen ja, partijen die, uh, die naar de linkerkant of, of naar de rechterkant neigen. Dus dat is op zich heel hoopgevend. Dat eigenlijk het, uh, het volledige uh, uh, politieke kleur van, uh, van, van een samenleving... eigenlijk wel nu al uh, uh, in politieke partijen te zien is. En waar sommige mensen het Westen nogal bang voor zijn... is uh, de groep islamisten Islamist, uh, noemt u. Hè? Dat is een partij ja. die, uh, die mogelijk dan aan de macht kan komen. Ja. Of, of in ieder geval dat, dat uh, grondwetberaad kan monopoliseren. Zouden zij als ze eenmaal aan de macht zijn... een einde maken aan het moderne Tunesië? Ja, dat is, een, dat is een lastige vraag om zomaar even te beantwoorden. Um, um, uh, Tunesië heeft inderdaad een traditie of een cultuur die, uh, die vrij liberaal en, en open is geweest. Maar wat je tegelijkertijd zag, uh, en dat, dat, dat, dat zag je ook bij 9-11 hier in Nederland, dat mensen die op zich uh, niet heel erg hangen aan hun moslimidentiteit, maar die daar steeds op worden aangesproken, ja, die gaan zich vanzelf een keer moslim voelen. En eigenlijk zag je hetzelfde ontstaan onder het regime van, uh, van Ben Ali in Tunesië: is dat uh, eigenlijk zijn Tunesië Tunesiërs een soort van nou ja, katholieke moslim ze noemen? Ik bedoel, ze nemen het allemaal niet al te nauw. Um, maar omdat Ben Ali zo fel was op de, op de islamisten. en die ook zo heftig onderdrukte. dan ja, krijg je een soort sympathie, ja, sympathiefactor. Weet je? Of, of ja. mensen die nog hadden. Nog, de enige manier van vrijheid van meningsuiting. was dan maar een hoofdje, hoofddoekje aandoen. Want dan liet je in ieder geval weten dat je het niet met het regime eens was. Dus, um, dus mensen zijn zich gaan identificeren. Met, met, met die partij. die natuurlijk heel lang onderdrukt is geweest. Dat is ook in de revolutie. En je ziet ook hoe ze nu die campagne voeren. En dan spelen ze ook heel erg de kaart van. Nou ja, wij zijn. Wij zijn de partij met de meeste martelaren. We hebben het meest gestreden voor de revolutie. Nou, dat is ook deels uh, ook absoluut waar. Um, dus dat die, dat, dat, dat die goed gaan scoren, dat, is, dat heeft nou, onder andere dit soort redenen. Of dat betekent dat, dat allerlei vrijheden worden ingeperkt, dat is nog maar de vraag. Er uh, is dus veel, dus, dus veel buitenlandse druk. Men wil, ook, uh, men wil ook laten zien dat ze het goed doen. Maar ja, ze zullen wel een duidelijke nadruk leggen op de islamitische in de tijd van, uh, van Tunesië. Maar u denkt niet dat het wolven zijn en schaapskleren? Nou, dat, dat um, um, uh, voorlopig, uh, ook, ook, ook gezien het feit dat, dat we het uh, hebben over dat ze waarschijnlijk niet de meerderheid van de, van de zetels gaan krijgen. Dus ze zullen op de een of andere manier toch een coalitie moeten gaan vormen. Dat zou ze op zich moeten, moeten intomen. Ik ga er voorlopig vanuit dat, dat ook de wil van het volk uh, uh, ertoe zal besluiten dat men uh, ongetwijfeld zal benadrukken dat islamitische waarden belangrijk zijn voor Tunesië. Maar dat dat niet betekent dat allerlei andere vrijheden ingeperkt moeten gaan worden. En toen Tunesische verkiezingen waren onder Ben Ali allesbehalve vrij van corruptie. Hoe verwacht u dat deze verkiezingen zullen verlopen? Ja, ja Ben Ali scoorde altijd de prachtige percentages 99,8% van zijn stemmen. <laughs> heel erg knap hoe je dat altijd deed. Um, kijk, kijk wat, je, wat je wel ziet, uh, en dat lees je ook in verschillende media en, uh, en journalisten die erover schrijven, is kijk, er vindt wel corruptie plaats er stemmen worden gekocht, er worden telefoonkaarten uitgedeeld, er worden broodjes uitgedeeld. Nou, weet je, Dat is allemaal van, een, uh, van niet een heel hoogstaand niveau. Maar het is ook niet dat je denkt, van, nou, hier is nou ongeveer ongelooflijk op, eh, op een grootschalige schaal. Wordt hier corruptie gepleegd. Je ziet ook in heel veel andere landen. Waar, ja, waar een democratie wordt ontwikkeld. Zie je nog in het begin dit soort, uh, dit soort manieren. Van, om, om de wil van het, van het volk te krijgen. Um, dat is natuurlijk wel een probleem. Uh, dat, dat, dat, daar moet je altijd eerlijk over zijn. Wat ik gevaarlijker vind. En dat, dat, zag je al, uh, dat zag je de afgelopen dagen. Ook in de campagne van de islamisten. Is dat zij riepen van. Als de verkiezingen niet eerlijk verlopen. Dan zullen wij op, opnieuw de straat op gaan. En de revolutie gaan verdedigen. Uh, ja, ergo um, als de als de resultaten ons niet bevallen, weet je, als wij niet voldoende scoren, dan, eh, dan behouden we ons het recht om weer de straat op te gaan. Daar ben ik iets, iets banger voor. Dus natuurlijk worden er stemmen gekocht met telefoonkaarten. Hopelijk eh, zal dat mensen niet al te veel beïnvloeden. Ik ben veel angstiger voor het, voor het feit hoe de islamisten gaan spelen als het toch tegenvalt. En ze nu al een voorbehoud hebben gemaakt van ja, als het niet goed gegaan is dan, dan, dan, dan weten we niet wat we gaan doen. Wij kunnen niets anders doen dan afwachten. Mag ik u uh, mede succes wensen? de Zondag uh, vinden die verkiezingen plaats in Tunesië. En ik sprak met Farik Tabak hier is directeur van onderzoeksbureau Zeitgeist... en zoon van een politiek vluchteling uit Tunesië. Met dank. De Gids. Terug van even weg geweest, de flat... waarin we berichten over de wijk Vollenhoven in Zeist. Ruim 4000 mensen van bijna 50 nationaliteiten... wonen dicht bij elkaar in vijf verschillende flats... Deze week ging verslaggever Joost Wilgenhof de wijk in... met de laatste cijfers van de landelijke branchevereniging... van antidiscriminatiebureaus. Joost, goedemorgen. Wat bleek goedemorgen. er uit die cijfers? Ja, Dat er de laatste tijd veel ophef is geweest... over weggepeste homostellen. We hebben gehoord in Leidse Rijn, onder andere bij Utrecht. Dat dat ook toeneemt. Maar de meeste discriminatie dat vindt nog steeds plaats op basis van ras... En als je naar die cijfers kijkt en dat vergelijkt met Volover, hoe zit dat dan? Nou, ik heb even met de wijkagent gesproken en die vertelde me dat er uh, vorig jaar een homostel is lastiggevallen in de Geroflat. Het ging om twee mannen die weer werden regelmatig lastiggevallen door een aantal jongens uit hetzelfde gezin. Uh, daar is buurtbemiddeling bij geweest, de politie ook. En dat gezin is uh, toen uh, uit huis geplaatst, zal ik maar zeggen, omdat ze ook op andere vlakken overlast uh, veroorzaakten. Ik heb wel even aangebeld bij die, bij die mannen die gepest waren... maar die wilden hun verhaal niet vertellen. Nou, was je eerder op bezoek bij het homostel Paul Oliemans en Gerard Pot. Die wonen, als ik me niet vergis, in de krijg Krijgen die wel eens vervelende opmerkingen vanwege hun geaardigheid? Nee, nooit eigenlijk. Nee, Die wonen er al jaren, maar... Uh... Eigenlijk alleen maar positieve verhalen. Maar goed, uit de cijfers van de antidiscriminatiebureaus... bleek dus dat er vooral op ja. ras gediscrimineerd wordt. Ben je dat tegengekomen in je gang in Vollhoven? Nou, ik sprak een, een, een, een stel aan. Die woont in Elflet en uh, die hebben wel eens overlast. En dat wordt dan al snel geprojecteerd op één bevolkingsgroep. Een nou, geluidsoverlast van de buren. heb je nog iemand boven je om 500 te belaven? 500? Ja, dat valt ook niet mee hoor. Nee. Nee. Die buren die, die uh, herrie maken, zijn er gewoon Nederlandse buren, buitenlandse buren? Nou, het zijn ook vaak buitenlanders, hè? ja. Nu heb ik geen aan buitenlanders, maar toch. We hebben nou een Suriname op de flat. Dat is zo irritant dus elke dag natuurlijk keiharde muziek. Oh ja? Ja, en dat uh, ben ik al een paar keer geweest. Aan de deur, politie gewaarschuwd, werk van gemaakt, maar het helpt niks. Er gaat allemaal door, hè. En gaat u daardoor ook anders naar andere Surinamers kijken, of niet? Maar ook eerlijk gezegd gewoon hekel aan het rotvolk, Maar ook wel, heel graag, daar heb ik ook vrienden van. Misschien naam nee, dat ligt me niet. En hoe komt dat dan? Kom ik mag ze niet. Ik heb altijd al hekel aan ze gehad. Nee, sorry hoor, maar... Dat komt toch ergens vandaan, of niet? Ja, maar ja, je mag niet discrimineren, maar dat doe ik ook niet. Oh, Dat gaat alles. Oh, er waait iets uh, weg. Het uh... gaat er niet om, om de kleur of zo van de mensen, want wij zijn de witte. <tie> het gaat om gewoon om de mentaliteit, uh, ja. Het kan toch niet zo zijn dat u één keer wat heeft meegemaakt met Surinamers... en dat u daarna voor uh, van Nou, de rest wel van vaak u... hoor, wonen nog meer te fletten. Uh, nee, sorry. Maar ik ga er echt voor door en ik heb druk, ja? Ja, oké, okay. okay, dank u wel. Ja. Nou, het wordt niet helemaal duidelijk... waarom deze mevrouw weinig moet hebben van Surinamers. Dag nee. Rem. Ja. Prem, ook oh, Prem, kom even binnen. Ja, uh, nou ja, dit is ook algemeen beeld uh, uit, die, uh, uit het rapport van het bureau uh, discriminatiezaken. Uh, bij burenruzies is het vaak onduidelijk of discriminatie nou de oorzaak is van het conflict of het uh, gevolg. En uh, er is vaak meer aan de hand. Er wonen er relatief veel moslims in Vollenhoven. Hebben die last van pesterijen? Ja, dat heb ik even gevraagd aan een uh, mevrouw met uh, sluier en hoofddoek die ik tegenkwam. En zij zei het uh, volgende. Geen discriminatie op rust, maar weer op geloof. Op geloof. En wat hoort u dan? Ja, vooral in de bussen, wegwezen en dergelijke. Dus. In de bus? Ja, als er niemand is bijvoorbeeld, of weinig mensen en zo. Als er weinig mensen zijn, dan? Ja, gebeuren dergelijke dingen. Vroeger droeg ik geen hoofddoek, dus uh, ik merkte niet zoveel uh, van ras, uh, discriminatie. Sinds dus u een hoofddoek? Draag ik wel ja. uh, ja. opgeloof ik. Ja. ja, u draagt ook een, een sluier? Of ik weet niet zoveel over de naam van uh, hoofddoeken of sluiers of wat dan ook. ja maar, en, en, maar dat gebeurt vooral onderweg in de bus, zegt hij. Niet, niet hier in de buurt. Uh, ja, ik heb het vaak in de bussen meegemaakt. Hier, ja. In het begin wel, maar als je heel vaak met uh, sluier of hoofddoek, hoe je ook dat noemt, loopt in de buurt, dan mensen kennen een beetje jou ja. uh, Maar... Uh, ja, in het begin kenden ze mij niet of zo. En wordt het u ook rechtstreeks in uw gezicht gezegd? Of... Soms wel, ja. Ja? Wat zeggen de mensen dan? Ja, goed. Ze zeggen van alles en nog wat. Soms weet ik niet precies wat ze zeggen. Want woorden ken ik niet. Maar uh, ik krijg wel een idee dat het niet goed is. Dan negeren ik gewoon of uh, ik weet niet. Vroeger waren gevallen dat ik iets terug heb gezegd en dan ontstond een probleem of zoiets. Nu denk ik van ja, laat maar. En heeft u uh, kinderen? En hoort u daar eens wat van? Nee. nee. Die zitten hier op de basisschool op Dreef? Uh... Middelbare school. Op de middelbare school al. Maar die uh, hebben geen klachten. Ook niet vanwege geloof. Ja, dat zie je aan hem niet zo goed, hè? dat hij moslim is of zo. Ja, hij is jong en hij is nog jong. Dus uh, dat zie je niet echt. Of misschien straks wel. Heb je verder nog met jongeren gesproken, Joost eigenlijk? Ja, ik sprak een Turkse jongen die op de middelbare school zit. En uh, hij vindt dat daar extra wordt hem, op hem wordt gelet vanwege zijn Turks zijn. En uh, samen met een aantal vrouwen stond hij een gasfornuis in te laden bij de Elflet. Sorry, kan ik je helpen? Ik hoop het. Er is een onderzoek uitgekomen over discriminatie. Ja. En uh, daar blijkt dat mensen nog steeds gedis vooral gediscrimineerd worden op hun ras of op hun afkomst. Ja, dat wordt zeker gedaan, ja. Bijvoorbeeld op school. Op school? Ja. Van je medeleerlingen? Uh... Ja, dat merk je zeker. Zeg maar, ja, je doet dezelfde dingen en uh, diegene wordt ook aangesproken. Maar ja, die krijgen geen maatregelen zoals die allochtonen het krijgt. Dus als jij iets uitvreet, dan uh, krijg je eerder straf dan iemand anders? Uh, ja, dat, uh, dat is zeker zo. En word je ook gepest vanwege uh, Turkse zijn? Of? Uh, nou, uh, daar ben ik trots op. Dat gebeurt het wel eens? Nee, dat gebeurt zeker niet. Nee? nee. Je, la je laat het niet gebeuren? Nee, ik laat het niet gebeuren, zo sowieso niet. Ja, want ik ben trots op mijn afkomst. Deze jongen zit op de middelbare school... En je hebt er ook een basisschool in over. Er is uh, veelvuldig over bericht in de serie De Flat. Ja. Is daar wel sprake van pesterij of discriminatie of juist helemaal niet? Ja, Dat heb ik al eens een keertje eerder besproken met uh, de directeur Jean-Lemmerzon. En die zegt dan, bij ons op school wordt niemand gepest. Omdat op mijn school zijn alle leerlingen even bijzonder. En Zo kun je er ook tegenaan kijken. Joost Wilgenhoff, hartelijk dank. Graag tot volgende week. De Gids. Hier worden de mensen opgevoed in de politiek van de illusie. Sinterklaas bestaat, daar zit hij. We kunnen beter Engels geven dan vissen. Het lijkt wel alsof de liberalen een beetje allergisch zijn voor een spiegel of zo. Kijk er nou eens in. Dat verlaagt de villabelasting en het bezuinigt op het passend onderwijs. Het zijn allang geen incidenten meer. Het is een islamitische entifada. Dat waren een paar korte en krachtige formuleringen van politici. Er wordt een beetje dunkend gedaan over dat soort uitspraken. Ze zouden namelijk niks te maken hebben met inhoud... en alles met snel effectbejag. Maar wie het onlangs verschenen boek Framing leest... van hoogleraar bestuurskunde Hans de Bruin... gaat daar ongetwijfeld anders over denken. Meneer de Bruin zit bij me in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Framing over de macht van taal in de politiek heet uw boek. En zo'n uitspraak als... je moet arme mensen geen vissen geven, maar hengels... Uh, dat noemt u een frame. Ja. En daar, aan de hand daarvan kunt u mij uitleggen... Wat dan, wat dan het belang is van zo'n frame... Ja, in essentie is een frame een politieke boodschap die makkelijk blijft hangen... waarin je jouw opvatting uitvergroot en een aantal dingen ook onder de radar duwt. Ja, dat is de simpele essentie. En als ik zeg, het zijn vissen die uitgedeeld worden door de minister van Ontwikkelingssamenwerking... terwijl die hengels zou moeten uitdelen, dan duw ik hem natuurlijk in het defensief. Dan moet hij gaan uitleggen dat hij geen vissen uitdeelt. Dat is niet comfortabel. En kun je een frame vergelijken met een slag zien? Uh, het kan, dit is duidelijk een beetje slagzinachtig. en uh, De PvdA is, is slagzinachtig, maar het kan meer zijn. Dus als je kijkt naar de frames van Wilders, dat zijn vaak wat, wat verhaaltjes. Er is iets gebeurd en dat is een verklaring voor de islam, dus dat, dat is meer een verhaal. Het kan een metafoor zijn, het kan van alles zijn. Als het maar blijft hangen, dat is erg belangrijk. En ook echt op het debat gedrukt kan worden. En u stelt dat framing in de politiek heel erg belangrijk is. Uh, hoezo is dat? Is dat omdat we de complexe werkelijkheid dan samenvatten in één zinnetje of in een verhaaltje? heel belangrijk, het is, het is niet... laat nou, ik het anders formuleren, Over framing wordt vaak een beetje laatdunkend gedaan, hè? dat is de verplatting van de politiek, dat is de politiek van de one-liner dat is, kan zo zijn het anderzijds is uh, de wereld wordt steeds ingewikkelder de politiek houdt zich met duizend en één issues bezig en uh, framing is ook uh, de essentie van je politieke boodschap onder woorden brengen. Dus als uh, bijvoorbeeld over de gezondheidszorg de SP zegt... Uh, de zorg is geen markt, dan kun je dat met een rechtse bril op plat noemen. Je kunt net zo goed zeggen, nee, dat is echt de essentie van de SP-boodschap. En mensen willen natuurlijk essenties horen. En politiek zonder framing bestaat eigenlijk niet? Nee, ik denk, niet. ik denk het niet. En het verwijt dat framing zorgt voor een al te simplistische voorstelling van zaken... dat het aan de inhoud voorbij gaat? Vind ik ook te simpel. Dus als ik Alexander Pechtel hoor zeggen... Uh, dit kabinet heeft geen regeerakkoord, maar heeft een stagneerakkoord vind dus. ik een beetje makkelijk hoor, een stagneerakkoord. Ja, ja, ja, maar je kunt ook zeggen, dat is echt de essentie van de D66-kritiek. D66 is van het hervormen. D66 heeft geen taboes, althans uh, volgens D66. En de essentie van hun kritiek op, op het kabinet is... Uh, ja, dat schuift zich uit en stelt belangrijke hervormingen uit. En op het moment dat hij het dan heeft over stagneerakkoord... wordt dan duidelijk waarom hij erover praat? Wat zegt u? Dan wordt ook duidelijk meteen waar, waarom hij erover praat ik denk in, het in wel. zulke termen? Ik denk het wel, hij zal het ook toelichten. Maar de essentie is, dit is stagneren met dit kabinet... Dat is een frame en daar is echt niks mis mee. En wat maakt een frame tot een hele goede frame? Um, nou als we nog even de vissen en de hengels pakken als voorbeeld. Ik denk een goed frame blijft makkelijk hangen. Dus dat debat over ontwikkelingssamenwerking is best wel ingewikkeld. Maar vissen, hengels blijft hangen. Goed frame geldt vaak voor, we zijn het er eigenlijk wel mee eens. Iedereen denkt onmiddellijk, ja natuurlijk, hengels uitdelen, geen vissen. Heel belangrijk, in een goed frame zit vrijwel altijd wel een boef of een sukkel. Want als ik tegen u zeg... die minister van de Partij van de Arbeid deelt vissen uit... en geen hengels... Ja, dan denk je, dat is een boef, dat is een sukkel. Wie, wie, wie doet dat nou nog, hengels uit, vissen uitdelen? Mm -hmm. En tenslotte, als ik een goed frame neerzet... dan dwing ik mijn tegenstander er bijna om erin te stappen. Ik vind ook altijd een mooi voorbeeld... als je met de SP in debat bent over studiefinanciering... is een mooi frame. Waarom moet de bakker betalen voor de studie van de advocaat? Ja, daar moet een SP erin stappen... want die denkt, ik ben er voor de bakker... En nu krijg ik het verwijt dat ik er voor de advocaat ben. En als hij erin stapt, ja, dat is in mijn voordeel. En op, op het moment dat je erin stapt, ben je eigenlijk meteen al uh, sta je op, op, op, op achterstand? Het is geen wiskunde, dus je kunt niet zeggen dat het altijd misgaat, maar het is oncomfortabel. En wat doe je als ik erin stap? Hè? Bijvoorbeeld als SP, dan geef ik cent tijd aan dat vreemde. Dan gaan we plotseling over bakkers en advocaten spreken. En dat blijft hangen bij de mensen. Uh, ik zit in het defensief. Bevelend. Ik heb vaak een wat ingewikkelde redenering nodig... om dat eenvoudige frame te demonteren. En een ingewikkelde redenering is altijd kwetsbaar. Eigenlijk wat je het beste kunt doen is niet reageren. Uh, ik zou... Nou, je, je kunt soms in het frame stappen en, en de strijd aangaan... maar het is nooit verstandig om in te stappen... want je speelt de uitwedstrijd. Hè? Je, je voert het debat in de taal van de tegenstander. Dus ook wat psychologisch onderzoek dat zegt... als wij bakkeleien over ontwikkelingssamenwerking... in timer van vissen en hengels... En je vraagt over vijf dagen, wat, wat, uh, wat herinneren de mensen zich? Dan herinneren ze zich alleen maar de vissen en de hengels. Dus het frame wordt bevestigd door het feit dat wij erover discussiëren. Dan heb je ook gekeken wie er het meeste intrapt in de Tweede Kamer? Uh, nee, heb hebben niet naar gekeken. Jammer erg. Dat, ja, is ook wel erg lastig. Want sommige mensen zeggen dit is een frame. En anderen zeggen dat is een inhoudelijke politieke boodschap. Kun je ook nog ruzie over maken? We zien natuurlijk wel wie de goede framers zijn. Dat is iemand als wilde, dat is iemand als spechtelt. En wie zijn de slechte? Uh, dat weten we denk ik wel. Ik denk dat vanuit de Partij van de Arbeid weinig spannende frames komen. Vanuit de middenpartijen in het algemeen. Nou hoor je ook wel dat vooral rechtse politici goed zijn in het bedenken van frames. Hè? En dat links zich meer bezighoudt met de complexiteit van de inhoud. Wordt vaak gezegd. Ook vanuit links. Hè, wij uh, nemen de grote problemen op onze schouders. Wij kijken naar de lange termijn. Wij zijn van de global warming en de honger in de wereld. En rechts is van het concrete in het hier en nu en is niet ambitieus. Uh, ik vind het altijd een beetje flauw, um, want net, de redenering is een beetje links heeft het, uh, heeft het moeilijke verhaal en rechts heeft het comfortabele verhaal, maar er zijn onderwerpen zat waarbij het andersom is, waarbij rechts het ingewikkelde verhaal heeft en links het comfortabele verhaal, denk aan vredesmissies, denk aan de huidige bezuinigingen, Link, rechts heeft abstracties als financieringstekort en begrotingstekort, uh, links kan wijzen op de concrete gevolgen voor concrete mensen, dus... Volgens mij is het echt een level playing field, zoals uh, wel gezegd wordt. En dat doet me in één keer denken aan Jan Schaefer... die, um, althans, het wordt aan hem toegeschreven, uh, gezegd heeft... in kun je niet wonen. Er staat zelfs in Amsterdam een straatnaambordje waarop staat... in gelul kun je niet wonen. Ja, ik ken het. Maar dat is een frame die echt... Ja, ik kan... Ja, of is ik, dat geen frame? Uh, ik denk dat het in zoverre een frame is... dat het impliciete verwijt aan de tegenstander is die praat... en die schrijft nota's en ik handel... En net zo goed als Obama zegt, yes we can... dan is het impliciete verwijt aan de tegenstander. Jij bent van de bestaande situatie, ik ben van de, van de vernieuwing. En verder was hij natuurlijk een heel modern politicus. Hè? Alles op de persoon toegesneden, de persoon die zich inzet voor jou. Een totale personificatie van de politiek... waarvan we soms zeggen dat dat een recent verschijnsel is. Framing hoort bij politiek bedrijven, zei u net. Worden de politici er ook in geschold? Uh, ik mag aannemen van wel, ja. Maar en er zullen er veel zijn die een uh, natuurtalent daarvoor hebben. Ik vraag me bij Wilders altijd af, is alles nou van tevoren bedacht? Dat wordt wel eens gesuggereerd of heeft hij toch ook gewoon een natuurtalent daarvoor? Ik weet het niet. Wat vindt u de mooiste frame? mooiste frame er is geen mooiste frame. Nee? nee. Totaal nee. niet? Nee, echt niet. Nee. Dat is een lastige vraag. Hoeveel heeft u er op een rij gezet? Ongeveer? Ik heb er heel veel op een rij gezet en ze zijn me allemaal even lief. En voor aanstromend politiek talent is uw boek eigenlijk verplichte kost? Uh, ik, ik ben een bescheiden mens, maar laat ik hier maar ja, <laughs> ja, laat ik hier maar ja op antwoorden. Verplichte kost of niet, interessant is het zeker. Het boek Framing over macht van taal in de politiek ligt klaar in de boekwinkels. Professor Hans de Bruin van de TU Delft, hartelijk dank. Zijn kosten rij klaarmaken en nul kilometer beurt en afleveringskosten... zijn die wel terecht of gewoon geld uit de zakklopperij? En minister Schippers van Volksgezondheid is eigenlijk minister van tabak... Dat straks na de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Op de A2 bij Eindhoven is een ongeluk gebeurd. Waarbij twee vrachtwagens en een aantal personenauto's zijn betrokken. Er zijn zeker vier gewonden. Het is niet bekend hoe dat ongeluk is ontstaan. En tussen Leenderheide en de Hoogte is de A2 dicht. De huizenprijzen zijn vorige maand met bijna 3 gedaald... ten opzichte van vorig jaar. Dat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek... de grootste maandelijkse daling van dit jaar. In augustus daalden de huizenprijzen nog met 2,3 In het noorden van de Thijshoofdstad hoofdstad Bangkok is wateroverlast ontstaan. Gisteren besloot de regering de sluizen bij Bangkok open te zetten... omdat door zware moessonregens de druk van het water te groot dreigden te worden. En ook in het buurland Birma zijn overstromingen... En de Nationale Overgangsraad in Libië roept morgen officieel de bevrijding van het land uit. De leider van de overgangsraad, Jalil, heeft dat gezegd nu Gaddafi dood is. Volgens Jalil moet er nu een regering komen die verkiezingen uitschrijft. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMB Verkeersinformatie Je hoort het juist uitgebreid in het nieuws. Een grote ravage op de ringweg van Eindhoven, op de randweg van Eindhoven moet ik zeggen. De A2 bij Eindhoven is in de richting van Den Bosch dicht tussen het knooppunt Leenderheide en het knooppunt De Hocht. Dat levert een file op vanaf Marhezen, 8 kilometer. Andere kant op... Ook bij Eindhoven, dus richting Maastricht... is bij knooppunt Batadorp ook een ongeluk gebeurd. Er is een vrachtwagen gekanteld. Bij het knooppunt Batadorp is de parallelbaan afgesloten. En dat geeft file op de parallelbaan natuurlijk. Maar ook op de hoofdrijbaan, richting Maastricht dus. A27 Almere-Utrecht tussen Hilversum en Beeldhoven. Zes kilometer door een ongeluk. De weg is hier weer vrij. En hierdoor loopt het vast op de A28 naar Utrecht. Voor knooppunt rijn staat 8 kilometer. Door de problemen op de A2 bij Eindhoven, ook viel op de A67 vanuit Venlo tussen Someren en, en Heide 6 kilometer. Dit is de gids.fm met Felix Burgers, de tijdgeest. In deze rubriek blogt Simone Wijmans over sociale media en internet. Straks de webwereld van oud-RTL-beursanalist en publicist Willem Middelkoop. Hij belegt inmiddels zijn goud en zilver... en vertelt welke websites voor hem onmisbaar zijn. Dinsdag besprak Simone de sociale media-expositie... rond het manuscript van Ik-Jan van het Letterkundig Museum. Maar er is deze week nog een museum met een nieuwtje. Welkom op de nieuwe website van het Centraal Museum. Onze hele collectie staat nu online... In dit, in dit nieuwe YouTube-filmpje van het Centraal Museum in Utrecht wordt uitgelegd hoe bezoekers de gehele collectie van zo'n 50.000 kunstobjecten online kunnen bekijken. Bonnie van Sighem is coördinator internet en nieuwe media van het museum en vertelt hoe mensen hun weg kunnen vinden in al die duizenden afbeeldingen. Iedere gebruiker van internet die kent natuurlijk Google, die weet hoe hij daarmee moet werken. Dus wat we gedaan hebben is onze collectie op een uh, Google-achtige manier doorzoekbaar te maken. Dus uh, typ je eigen trefwoord in en vind wat je zoekt. Maar als je dat nog uh, ingewikkeld vindt of liever op weg wordt geholpen, kun je ook met een soort filter zoeken. Zoals je mensen ook wel gewend zijn van uh, bedrijven, online, zoals dus Ikea of huizensize -huis, of wat dan ook, dat je zelf kunt filteren. En wat we nog misschien het allerbelangrijkste is, is dat we zelf op de pagina's over tentoonstellingen bijvoorbeeld... al uh, de objecten die daarbij horen uit de collectiedatabase meteen zichtbaar maken. Kijk je op een pagina over het Rietveld-Schreuderhuis, dan zie je allerlei stoelen uit de Rietveld-collectie. Iedereen die de collectie op internet bekijkt, kan zelf meehelpen de archieven beter doorzoekbaar te maken. Uh, nou, we hebben een... Uh... Uh, spelletje bedacht, dat heet het tagging game. En daarbij vragen we bezoekers om uh, tags, oftewel trefwoorden, uh, toe te voegen aan uh, stukken uit onze collectie. Uh, en zodra je dat doet, dan wordt jouw uh, trefwoord dat je hebt toegevoegd, jouw tag, dat wordt een, uh, een zoekterm voor de volgende bezoeker. Dus stel jij uh, uh, tagt een schilderij met uh, uh, de woorden uh, vierkant of uh, zwart of rond of iets dergelijks, Um, dan kan uh, morgen een andere bezoeker die rond intypt... vindt jouw schilderij weer terug. En zo hopen we dat uh, door het trefwoorden van, van gebruikers echt van zo'n site... zo'n uh, ja, zo zo collectie nog veel beter doorzoekbaar wordt. En heeft u er altijd al van gedroomd om zelf een tentoonstelling samen te stellen... met uw favoriete kunstwerken? Ook daar is voor gezorgd. Ja, ook dat is een, een mogelijkheid. Uh, we, we geven de mogelijkheid dat mensen binnen onze enorme verzameling... van inderdaad zo'n 50.000... Uh, stukken uh, hun eigen deelverzameling kunnen maken. Dat noemen we een set. Uh, dus dan kun je op zoek gaan uh, naar je eigen favorieten en die sla je dan, sla je dan op. En die kun je vervolgens uh, delen door uh, doordat ze op uh, onze site te zien zijn, maar ook door uh, via Twitter of Facebook te delen. Tijdgeest. De webwereld van Willem Middelkoop. Ik heb 7301 volgers op Twitter en ik ben denk ik een uurtje of 16-17 per dag online. Ja, want we zitten hier in het zenuwcentrum van Willem Middelkoop, zijn kantoor, vier enorme schermen. Wat gebeurt hier allemaal? Ja, we zitten hier op kantoor van het Golden Discovery Fund. Ik heb een beleggingsfonds opgezet wat eigenlijk belegt in grondstofbedrijven, met name goud en zilverbedrijven die recent een nieuwe ontdekking hebben gedaan. En ja, hier volgen we alles wat er gebeurt, met name goud- en zilverprijs, de posities die we hebben. En welke websites zijn nou echt essentieel voor dit werk, de handel in goud, de financiële wereld? Nou, dat is grappig. We maken gebruik van een aantal professionele systemen, maar ook van een aantal ja, zeg maar retail systemen. Voor grafieken en technische analyse gebruik ik stockcharts.com. Dat gebruik ik al sinds 2003. Dat kan iedereen uh, bezoeken. Je kan het gratis bezoeken. Je kan ook een lidmaatschap hebben. Daar heb je real-time courses een fantastisch programma. Uh, voor het handelen in goud en zilver futures. Uh, dat doen we via interactive brokers. Uh, dat is eigenlijk een professioneel systeem. Maar ook gewoon uh, ja, privé. Uh, kan je daar een abonnement nemen. Heel professioneel handelssysteem. Nou, je ziet het met prachtige grafieken. En je ziet hier real-time. Uh, alle, alle contracten meelopen. Daarnaast is Twitter heel, heel belangrijk. Ja, want de iPad ligt hier op tafel, met Twitter staat voor. Wat spreek je zo aan in Twitter? Nou, ik ben eigenlijk journalist. Ik wil al het nieuws altijd als eerste horen en liefst ook verspreiden. Dus ik zeg ook bij mijn bio van Twitter is de journalist in me. Ik ben eigenlijk geen journalist meer... En ik heb gemerkt, als je de goede mensen volgt op Twitter... dan hoor je echt alles als eerste. Ik volg nu uh, volgens mij 300 mensen, of zo, 329 mensen. En dat zijn hele verschillende types. Natuurlijk veel mensen uit uh, economenland, uh, financiële mensen. Maar ik heb hier bijvoorbeeld ook uh, 112 lifeliners. Dus elke keer als de traumahelikopter uitdrukt, dan krijg ik een alarm. Ja, Vroeger was ik fotograaf en dan volgde je dat soort dingen. Oude, oude fascinatie die er nog steeds zit. Wikileaks. Een uh, hoop journalisten, ook internationale journalisten. Stel je bent Azië-correspondent uh, voor uh, de BBC en je zit in Hongkong. Dat is nou typisch iemand die je wil volgen... om het belangrijkste nieuws in Azië in de gaten te houden. En uh, dit is allemaal vrij serieus. Het gaat over werk, journalistiek. Wat doe je voor, voor entertainment op internet? Uh, muziek vind ik nog altijd. Uh, je kan muziek luisteren over internet. Ik heb thuis wel een internetradio. Maar het mooiste klinkt toch nog steeds een cd'tje over een goede installatie. Um, ik heb een heel leuke uh, app. Ik, in mijn vrije tijd op feestjes draai ik nog wel eens graag. Dus dan heb je een hele leuke DJ. Heb je eigenlijk twee draaitafels. Kan je gewoon een plaatje opzetten. En um, dan zeg je bijvoorbeeld Stevie Wonder, ga maar zingen. En dan uh, hoor je Stevie Wonder. En dan kan je mee scratchen. Dus dat is een heel leuke app. En uh, ik heb zelf laatst uh, van een producer, een Duitse producer... die hele mooie dingen maakt, heb ik zes nummers opgezocht. En aan elkaar gemixt tot een mix van uh, 33 minuten. En dat is gewoon voor privégebruik. Maar dat is dan een DJ middelkoop in de house? Of, uh... Uh, ja, ze zo zou je het kunnen zeggen. Maar goed, het is gewoon iets wat ik zelf, waar ik zelf veel plezier aan uh, beleef. Ja, is een Duitse producer die eigenlijk helemaal niet bekend is. Oliver Schorries. En dat is een soort minimalistische uh, trance-dance-muziek, wat ik heel mooi vind. Je houdt van, van house? Ja, met name dan van, uh, van, van trance achtige heel minimalistisch. Uh, maar het mag ook wel een beetje deep house zijn, uh, ja. De Duitse producer dus Oliver Schorries met One More Dance, Jules, zijn favoriet van Willem Middelkoop. En alle genoemde links staan op de website onder het kopje tijdgeest. Herkenningsmelodie van Zembla. En minister van Tabak heet de aflevering van Zembla die vanavond wordt uitgezonden. Max Beleid valt onder het ministerie van Volksgezondheid... en met de minister van Tabak wordt dus Edith Schippers bedoeld. Zembla onderzocht de achtergronden van het beleid van minister Schippers. De minister draaide het rookverbod in kleine horecagelegenheden terug... en stopte de vergoeding van succesvolle medicatie... die helpt bij het stoppen met roken. Programmaker van Zemlaat Ton van der Ham. Goedemorgen, Tartum. Goedemorgen. Edith hey, Schippers is uh, de minister van Volksgezondheid... en toch versoepelt zij het anti-rookbeleid. Hoe kan dat? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat, uh, dat is ook precies eigenlijk het vertrekpunt geweest van onze uitzending. Hoe kan het dat de minister van Volksgezondheid... die dus de Volksgezondheid moet bevorderen... allemaal maatregelen neemt... waar de wetenschappers en de artsen van zeggen dat het waanzin is? Wat waren de standpunten over roken van mevrouw Schippers... voordat ze aan de politiek zat? Hebben jullie dat onderzocht? Ja, we hebben gewoon gekeken van... Nou, wat is dit nou voor een minister? Waar komt zij vandaan? En hoe heeft ze haar ideeën eigenlijk... Uh, hoe, waar, waar komen die ideeën vandaan? En dan zie je dat, dat ze haar carrière... ook bij VNO en CW uh, is begonnen. In ieder geval voordat ze de politiek in ging... werkte ze daar een aantal jaren. Nou, dan hoef je je nog niet uh, pro-roken uit te Zeker laten. Zeker niet, maar dat is de werkgeversorganisatie. En de tabaksindustrie uh, is een belangrijke partij... binnen die werkgeversorganisatie. En uh, wij hebben toen gekeken... ...van wat gebeurde er eigenlijk toen zij daar werkte. En nou, toen zag je dat de VNO-NCW... ...heel erg tegen... ...een uh, nieuw rookbeleid was. Ze hebben zich heel erg verzet tegen de nieuwe tabakswet. Ze waren tegen een rookvrije werkplek. Allerlei maatregelen die de overheid wilde nemen. Daar was VNO-NCW tegen. En we hebben ook een brief gezien... ...waarin de tabakslobbyisten schrijven... ...VNO-NCW is onze bondgenoot... ...tegen de strengere tabakswetgeving. Dus daar komt Edith Schippers vandaan. Welke relatie had de parlementariër... ...Edith Schippers met de tabaksindustrie? Nou ja... Ze wordt op een gegeven moment medewerker in de Kamer. Daarna wordt ze Kamerlid zelf. En je ziet dat zij eigenlijk gewoon uh, haar visie uh, niet heeft gewijzigd. En precies dezelfde dingen vindt die ze ook vond toen ze dus bij die werkgeversorganisatie werkte. En uh, wij hebben ontdekt dat zij uh, uh, nou, tamelijk close was met uh, de rokerslobby. Um, zelf zegt ze dat dat uh, niet zo is. Onlangs in de Kamer werd haar verweten van... ja, u bent wel heel erg op de hand van de tabaksindustrie. En toen zei de minister tegen de Kamer... Uh, daar wil ik nog wel even iets over zeggen, zei ze... ik ken die lui nauwelijks. In de periode dat ik mij met dit dossier bezighoud, al vele jaren dus... heb ik die mensen misschien twee of drie keer gesproken. Oh, dat is interessant. Als dat zo is, ja, dan he, kan je dat haar in ieder geval niet verwijten. Vervolgens gaan wij praten met lobbyisten... en met mensen van de stichting Red de Hoor Klein Horeca... en mensen die echt zeg maar, de, de belangen van de rokers vertegenwoordigen... En zij vertellen ons een heel ander verhaal. Zij zeggen, ja, we hebben mailcontact en uh, we hebben haar meerdere keren gesproken. Dus ja, dan zie je dat de parlementariër Edith Schippers... Uh, vrij goede contacten onderhoudt met die, uh, met die lobby. Heb je gesproken met de tabaksindustrie ook? Ja, wij hebben gewoon vanaf het begin gezegd... we gaan met alle mensen praten die hier belangrijk zijn. We willen van hun weten op wat voor manier hebben jullie invloed op het beleid. Uh, zijn jullie relevant? En luistert de minister naar jullie? En een van die mensen die wij hebben gesproken is meneer Alexander van Voorst, vader. We hebben minister Schippers in haar rol als parlementariër intensief leren kennen. Als een heel zorgvuldig nadenkende uh, parlementariër. U heeft ook één op één gesprekken met haar gevoerd? Ja, wij, wij voeren als, als bedrijfstak één op één gesprekken met haar. En hoe waren die gesprekken? Nou, ze staat daar heel erg open voor zeg maar, zinvolle gedachten vanuit het bedrijfsleven. Ja, dit is meneer Alexander van Voorstvaten. Hij is een belangrijke tabakslobbyist. Hij werkt bij de Nederlandse Vereniging van Kerftabak. En dat, uh, dat zijn de jongens van de Scheck, zeg maar. En uh, hij voert uh, al vele jaren uh, nauw overleg met uh, mensen in Den Haag. En dus ook met Edith Schippers, zegt hij zelf. Dus intensief heeft hij haar leren kennen als Kamerlid. En ook met mensen op het ministerie? Ja, volop. Uh, wij hebben dat ook gevraagd. Uh, op welke manier praat je dan met mensen? Probeer je invloed uh, uit te oefenen op het beleid? En uh, hij zegt... Ja, wij praten op alle niveaus, tot op het hoogste niveau aan toe. En we komen bij uh, het ministerie op bezoek. En we schrijven brieven en we bellen. En ze komen zelfs bij ons in de fabriek kijken. En dan vertellen we ook weer wat we doen. En ze, wie zijn het dan? De ambtenaren? Over ambtenaren. Ja. Maar, uh, maar ook uh, de minister praat met de tabaksindustrie. En dan zou je zeggen, ja, is dat dan erg hè, dat zij daarmee praat? Want ja, door praten, dat is toch niet verboden? Uh, dat zou je inderdaad kunnen zeggen. Alleen, er is een internationaal verdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie. En die zegt, je moet uitkijken met die tabaksindustrie. Want de tabaksindustrie wil sigaretten verkopen. Sigaretten zijn dodelijk. Uh, en de overheid heeft een hele andere verantwoordelijkheid. Namelijk zorgen dat mensen niet gaan roken. Hè. Je moet het roken ontmoedigen. Dus je moet zorgen dat die tabaksindustrie... niet probeert stiekem hun belangen veilig te stellen. Dus je moet hun niet betrekken bij het nadenken over nieuwe regels en nieuwe wetten. En dat is een richtlijn dus? Dat is een richtlijn, die heeft Nederland ondertekend. Dat is een verdrag. 172 landen hebben samen met Nederland dat verdrag ondertekend. En Nederland zegt gewoon, ja, daar hebben we eigenlijk maling aan. We praten wel met ze. En je geeft op die manier dus de sigarettenindustrie... de kans om invloed uit te oefenen op het beleid. En is de Tweede Kamer daarvan op de hoogte? Nee. De Kamer weet dat uh, er contacten zijn. Maar hoeveel contacten er zijn, wat er wordt besproken wie daar precies bij betrokken zijn, dat weet de Kamer niet. En wij hebben ook aan, aan, aan Kamerleden gevraagd... hebben jullie daar zicht op, vertelt de minister dat? Nee, daar is de minister eigenlijk heel erg gesloten over. En dat, ja, dat vind ik eigenlijk zelf uh, het ergste. Als er dan gesprekken zijn, dan wil ik weten wat daar precies besproken wordt. En wij hebben ook natuurlijk het ministerie zelf benaderd... en gevraagd van, geef eens inzicht, hè? mogen wij weten... wat jullie precies allemaal bespreken, welke brieven er uitgaan. Uh, want wij zien dan wel dat de minister bijvoorbeeld... bepaalde strengere regels niet wil... En wij komen er dan achter dat, dat, eigenlijk precies de, dat zij precies de argumentatie gebruikt... die de tabaksindustrie in brieven naar het ministerie toeschrijft. Dat is natuurlijk heel interessant. Maar de minister wil daar verder helemaal niks over vertellen. En ze wil niet meewerken met de uitzending. En ze zegt, ja, jullie hebben toch al van tevoren jullie keuzes... en jullie standpunten gemaakt. Nou, dat vind ik een, uh, ja, een, een hele arrogante en, en, en domme manier van uh, omgaan... met onderzoeksjournalistiek. En ik vind het ook schadelijk eigenlijk. Want ik vind dat wij de macht moeten controleren als journalisten. Want de Kamerleden kunnen het niet doen, want die weten er niet vanaf. En als wij als onderzoeksjournalisten het proberen... dan krijgen we... We ook niks te horen van het ministerie. Dan zou je kunnen zeggen, ja, die rooklobby is nog tot daar en toe, maar als ze aan de andere kant ook uh, ontvankelijk is voor de lobby uit de medische wereld of mm -hmm. uh, van ja. de medische wetenschap, dan is er verder niks aan de hand. Nee, precies. Hè. Als ze dan naar alle tegen zo luisteren, zou je zeggen, dan is er tenminste nog één ding. Maar wij hebben uh, de, de, de grootste experts op dit gebied gesproken. Uh, en een daarvan is bijvoorbeeld uh, professor Van Schijk uit Maastricht. En uh, ja, die is echt, die is zo boos over wat de minister doet. en Want uh, hij heeft bijvoorbeeld uh, onderzoek gedaan van hoe kan je nou voor Zorgen dat mensen uh, ja, op een succesvolle manier stoppen met roken. Nou, dat is ook omgezet in beleid. En minister Schippers schaft het gewoon af. En hij probeert dat dan ook bij de minister kenbaar te maken. En hij praat dan namens alle artsen die met zi zich met roken bezighouden. En met alle kennisinstituten die zich hiermee bezighouden. En de minister wil daar gewoon niet over praten. En andere artsen, die vertellen ons bijvoorbeeld dat zij ook met een manifest zijn gekomen. Twee longartsen die ook in onze uitzending zitten. Die komen met een manifest bij de minister. En weet je wat de minister dan zegt? Ik hou niet van statistiek. Dus een minister van Volksgezondheid die haar beleid moet bepalen... op statistische gegevens zegt, ik hou niet van statistiek. Ja, dat is natuurlijk wel heel ernstig. Maar uh, professor van Schijk, die, die zegt echt van... dit is zo'n slechte minister van Volksgezondheid... hier moeten we echt wat aan doen. Wat zijn de gevolgen van het beleid van minister Schippers... op Volksgezondheid? Is daar iets over bekend? Ja, als je uh, er is, er is uh, door wetenschappers... Uh, onderzoek gedaan, wat kun je nou doen om het aantal doden terug te brengen? En dan gaan duizenden mensen per jaar gaan dood door roken. En als je nou bijvoorbeeld uh, hogere prijzen uh, uh, invoert... en uh, als je zorgt dat uh, er op veel minder plekken sigaretten gekocht kunnen worden... en dan allemaal maatregelen kun je nemen... dan kan je duizenden levens besparen. Dat doet de minister allemaal niet, dus die laat, die, die laat het gewoon bestaan... dat al die mensen doodgaan. Maar ze doet nog extra, want ze schaft ook nog weer dingen af... die we wel hadden bedacht. En daardoor zie je dat er nog weer een keer 600 extra mensen overlijden door het beleid van minister Schippers. Mag ik even luisteren naar de hoogleraar preventieve gezondheidszorg... en lid van de gezondheidsraad van Schaik, waar je het net over had in jullie uitzending? Ik vind het onthutsend dat deze minister meer bezorgd is over betutteling... dan over de volksgezondheid. En dat tienduizenden mensen per jaar overlijden aan roken... en het lijkt de minister niet te deren. Vindt u haar dan geen goede minister van volksgezondheid? Absoluut niet. Integendeel. Ik vind het echt heel erg... Gamma Ton van de Ham van Zemblaag, hartelijk dank. De aflevering Minister van Tabak is vanavond te zien op Nederland 2. Om tien voor half tien minister van tabak dat lijkt me volgens mij ook een frame. Nou ja, wij vinden dat zij echt een minister van tabak is. Want ze luistert alleen naar de uh, argumenten van de tabaksindustrie. Maar we hebben wel bedacht, nou ja, als zij zegt van ik ben de minister van anti-betutteling. zeggen wij nee, het is eigenlijk meer een minister van tabak. <truid> the sad eyes don't be discouraged though i realize it's hard to take courage in a world full of people you can lose sight of it all but the darkness inside you can make you feel so small and i see your true colors shining through I see your true colors And that's why This world makes you crazy and you're taking all you can then you call me up because you know I'll be there and I see your true colors shining through I see your true colors and that's why Als je denkt, dit nu ken ik toch ergens? Maar dan in een andere uitvoering, dat klopt. Het was van Houtzaag met planken door Cindy Lauper. Maar dit was Anne Bruun, die vanaf 2010 mee toerde met Pieter Gabriel. Ook mee heeft geholpen aan het nieuwe album van Pieter Gabriel, New Blood. En Anne Bruun komt uit Noorwegen. En dit was een single uit het jaar 2009. De wie een andere auto koopt, die krijgt te maken met kostenrijk klaarmaken... afleveringskosten, bijkomende kosten, geeft het beestje maar een naam. En dat gaat dan vaak om honderden euro's die nog eens bovenop de aanschafprijs komen. Hoe terecht zijn die kosten eigenlijk? En kun je er eens kopen onderuit? Ik vraag het aan onze deskundige autojournalist Wim oude -Wernink. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat valt er allemaal onder die afleveringskosten? Nou, de, de belangrijkste kostenpost is eigenlijk het uh, transport van, de, van het distributiecentrum... wat soms in België ligt... Naar de dealer toe. Uh, op de vrachtwagen, en dat is natuurlijk een flinke reis... en daar komen we wat kosten bij kijken. En dan ook het, uh, het schoonmaken van de auto. Want hij heeft vaak een, een paar weken op een terrein gestaan... of op een trailer gestaan... Dat moet natuurlijk ook gebeuren. Maar er zijn een paar andere kosten waarvan je kunt zeggen... Ja, is dat nou wel nodig? Een nul inspectie. Een auto komt van de lopende band af. Die wordt gestart, die wordt weggereden, die is dus klaar. Dus dat zou in orde moeten zijn. Uh, en zo zijn er nog een, nog een, nog een paar andere zaken. Uh, wat is het verschil tussen reinigen en poetsen? Huh? En, maar dat, is, dat zijn twee verschillende kosten. Maar uh, bijvoorbeeld het, uh, het registreren van de auto op, op kenteken zetten en de, de verwijderingsbijdrage, het stasiegeld van de auto... dat zit daar weer niet bij in, want dat is ook nog eens een keer 92 euro daarbij. En dan kom je toch wel tot, tot vreemde constateringen... dat een auto van 8500 euro, dat je 600 euro afleveringskosten moet betalen. Dat is erg veel. Jij zegt, die transportkosten vanaf het terrein waar die auto staat... Ja. en de schoonmaakkosten, omdat die daar in de regen heeft gestaan... of dat ja. de motor is opgespat tijdens het transport... dat uh, vind je terecht dat dat betaald wordt. Ja. Maar een kant kan je ook zeggen, ja, de fabriek zorgt er maar voor dat ze een goede auto afleveren die helemaal schoon is. Uh, eigenlijk wel, want anders krijg je een situatie als uh, tot jarenlang in Italië dat je voor je bestek uh, apart uh, berekend werd. Uh, maar als je bij een bakker een broodje koopt, dan krijg je toch ook geen afleveringskosten. En als de koelkast thuis wordt besteld, uh, afgeleverd die je hebt gekocht, krijg je toch ook geen afleveringskosten. Dus eigenlijk zijn ze allemaal korte. onterecht. Ze zijn eigenlijk allemaal onterecht, maar uh, het, de reden dat ze apart worden vermeld en berekend is dat uh, uh, wanneer ze die in de catalogusprijs inbouwen, dan wordt daar die BPM, die, uh, belasting, die registratiebelasting, overgegeven. Uh, want die gaat namelijk over de catalogusprijs. De en dan catalogusprijs. ben je nog eens 19% duurder uit. Uh, dan ben je nog eens een duurder uit. Dus dat wordt eruit gehaald. Maar vanaf uh, 1 januari 2013 dan vervalt de BPM, de grondslag van de BPM, de catalogusprijs. Maar dan wordt dat een CO2-basis. Uh, en dan zou het wel eens in de prijs ingebouwd kunnen worden. En hoe duurde de auto, hoe hoger de kosten? Nou eigenlijk niet. Het gekke is dat de duurdere auto's uh, wel hoge bedragen kennen. BMW en Audi. 1100 euro. Dat, dat is een enorme bedragen. Maar die auto's die zijn 33 en 35.000 euro. Dus daar is het maar 2,4, 2,5 procent. Maar bij Ford voor de Ford K een, een hele goedkope auto is het 9 procent. Dus daar word je toch nog wel even getrakteerd als je alles hebt afgesproken met de dealer. Met nog eens een keer die afleveringskosten. En of je nou die extra vloermatten wil hebben of zo'n zo veiligheids of noodpakketje in de auto. Dat kun je zelf wil bepalen. Dus ik denk dat er wel enige onderhandelingsruimte in zit. En wanneer word je ermee geconfronteerd met die kosten? Ze staan officieel bij nieuwe auto's altijd in de, in de prijslijst van de fabrikant, van de importeur. Dus het is niet zo dat je uh, achteraf niet weet dat die kosten er zijn. Maar ze zijn wel hoog. Bij gebruikte auto's, daar hebben ze dat uh, inmiddels ook overgenomen. En dan krijg je ook uh, tussen de 250 en 450 euro voor een gebruikte auto van 10 of 15.000 euro. En dat is natuurlijk helemaal de, een beetje weinig transparant. Want daar zitten geen afleveringskosten bij. En je mag toch aannemen dat als een gebruikte auto, daar bij die dealer staat, dat die dan ook in die conditie verkocht wordt. En ik heb een beetje rondgebeld en dan blijkt toch wel dat er wat speelruimte in zit, dat ze dat ook als wisselgeld gebruiken, omdat die marges op auto's zo klein zijn. Nou zeg je wel, er kan over onderhandeld worden, maar ik hoor van verschillende mensen op de redactie, die hebben dat meegemaakt. Die hebben er niet over kunnen onderhandelen. De kosten zijn kosten. Ja, ik, ik heb daar toch ook met uh, iemand van de consumentenbond over gesproken, die, uh, die een overzicht hebben gemaakt een tijdje geleden. En die zeggen ook, ja, maar je moet een beetje doordrukken. En, en uh, bij nieuwe auto's is daar niet heel veel speelruimte, je kunt er iets afkrijgen, maar bij gebruikte auto's is het eigenlijk onzin. Want uh, een BOVAG geeft al garantie op een gebruikte auto. Uh, misschien dat je zegt: uh, ik hoef die extra garantie van die dealer uh, niet erbij te hebben. Uh, die APK-keuring, die auto is toch goed, die heeft toch een APK-keuring? En uh, zoals gezegd, ik heb een, net een paar garages gebeld en die zeggen: ja, het is voor ons eigenlijk wel een beetje wisselgeld om. Bij een inruilprijs of bij een verkoopprijs van een gebruikte auto wat uh, achter de hand hebben. Want veel marges hebben de dealers niet meer tegenwoordig? Uh, nee, bij, bij nieuwe, nieuwe auto's, vooral de kleine auto's, zijn de marges uh, erg klein. Dat, uh, dat is maar enkele procenten. En daar moeten ze dan ook nog het risico van de inruil nemen. Dus ja, dan is al die extra kosten, die willen ze natuurlijk wel uh, vergoed zien. Maar het gekke is, je onderhandelt wel over de prijs van de auto. Of over de inruilkosten ja. en je onderhandelt niet over de afleveringskosten. Nee, dat is, dat is een, een vreemde zaak. De, elk geval staat weer op zichzelf. En ik kan me best begrijpen dat mensen die ervaring hebben dat het niet lukte. Maar ik heb ook mensen die zeggen: ja, het is me wel gelukt. Net zo goed als dat een, een dealer op een nieuwe auto geen korting geeft. Behalve wanneer je niets in te ruilen hebt. Dan heeft hij ineens wel weer wat speelruimte om, uh, om wat korting te geven. Het blijft handel. Keihard onderhandelen dus, is jouw advies over die afleveringskosten. Of hoe ze ook genoemd mogen worden. Hartelijk dank. Kim oude gaat graag tot volgende week. Tot volgende week. En valt er nog wat te buizen vanavond. Er is natuurlijk de uitreiking van de Gouden Televisiering om half negen op Nederland 1. Maar ik ga niet kijken omdat u en ik de uitslag toch al kennen. Dus het wordt Zembla met minister van Tabak om tien voor half tien dus op Nederland 2. En dan wacht ik tot kwart voor twaalf, ook op Nederland 2, tot Nederland leest. Bekende en onbekende Nederlanders lezen vooruit... het leven is verrukkelijk van Remco Kampen. En als het is afgelopen slaap ik al... en dat doe ik nooit bij Jurgen van den Berg in okay, uh, lunch. Oké, lunch zometeen. meteen, dan dan om half twee standpunt.nl. En de stelling dan, de internationale gemeenschap moet betrokken worden... bij de wederopbouw van Libië. We gaan erover praten met Frans Timmermans, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Heel benieuwd hoe dat allemaal gaat uitwerken in lunch zometeen. Surf naar de gids.fm. Allemaal een goed weekend. Libyan TV is saying that Muammar Gaddafi has been captured. Wat ze melden is dat ze Muammar Gaddafi hebben gevangen. Gaddafi is in de hands of the rebels. I'm very happy before he's killed. Hij werd gepakt en gedood. Waiting for that day. 20 oktober 2011.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 Voor een 780 fjorden cruise van 749 euro gaat u naar een reisagent of hollandamerica.nl. Deze week in de gratis media gids. Occupy is niet de enige weg. De kalm van Alexander Clupping. En worden de Amsterdamse liquidaties ooit opgelost? Vrij Nederland. Lang leven de inhoud. Reanimeren kun je makkelijk leren. Let op. Zet je hand hier op de borstkas, zet je andere hand zo bovenop. Dan druk je het borstbeen tot daarin en laat het terugveren. 30 keer snel achter elkaar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 In de nieuwe kerk hangt een meesterwerk. De Heilige Familie van Rembrandt. Uit de Hermitage in Sint-Petersburg. Bijna nooit uitgeleend, maar nu in Amsterdam. Meesterwerk. Nieuwekerk.nl. Dit is radio 1.